Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Oranje heeft zojuist afgetrapt. In de Johan Cruijff Arena zitten 16.000 supporters op de tribune voor de EK-wedstrijd Nederland-Oostenrijk. Coach Frank de Boer ziet dat zijn ploeg ook mentaal fit is. Ja, we hebben heel relaxed met deze wedstrijd uh, uh, geleefd. En ik moet zeggen, ja, eigenlijk na de wedstrijd van de Oekraïne was dat van Christian Eriksen was eigenlijk voorbij. En hebben we eigenlijk al, vanaf uh, dinsdag hebben we de focus helemaal op Oostenrijk gezet en ja, volgens mij is iedereen super scherp. Op het veld is Matthijs de Ligt terug in de basis na zijn lease blessure Jurien Timber verhuisd naar de bank. Alle supporters moesten zich vandaag wel allemaal laten testen. Een beetje bijgeloof is deze man niet vreemd. Ik denk van hij moet gewoon de hele dag oranje gekleed zijn. Hè? Dat uh, zorgt er ook voor dat, uh, dat Nederland gewoon gaat winnen vanavond. Ander nieuws. In Portugal wordt al twee dagen met meer dan 100 mensen gezocht naar een peuter van twee. De jongen is waarschijnlijk achter zijn vader aangelopen die op het land ging werken. De hond van de familie liep met hem mee. Die is teruggevonden, net als een shirt en een luier van het kind. Maar de peuter zelf is nog onvindbaar. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Een vrouw van 65 uit Breda is overleden nadat ze zwaar was mishandeld. Haar man is opgepakt. Agenten vonden de vrouw na een melding over een heftige ruzie zondagavond in haar appartement. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De man zit nog vast. En kat Lotje is berucht in Assen. De kat slaapt overdag, maar sluipt in de nacht als een dief door de wijk. Het beest gaat er met van alles vandoor. Bouwhandschoenen, tuinhandschoenen, als het koud is ook winterhandschoenen. Poetsdoekjes, heel veel mondkapjes. Maar ook bouwmaterialen en kleding, sokken, bergen, sokken. Volgens haar baasje is het gedrag van Lotje best bijzonder. Er zijn wel katten die ook spulletjes Stelen, maar er zijn er beslist niet zoveel. En uh, ja, de hoeveelheid waar Lotje mee thuiskomt en elke dag, uh, dat is toch wel redelijk uitzonderlijk. En dan nog het weer vanavond broeierig warm, alleen vlak aan zee wat aangenamer. Vannacht onweer, morgenmiddag ook en maximaal 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Die uh, nagelvast uh, erin uh, staat. Of we nou 3 voor 12 Noord-Holland uh, doen. of gewoon een uh, reguliere Alternative FM. Amsterdamse band Von V. En uh, dat is van een EP. Rubbing makes it worse and openly remember.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 Oh, wow.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 Zeg, neuken! Weet <laughs> dus je kijken of, ze, of er nog iemand deze kant op komt. Of Ja, want anders dan, uh, ga ik nog even een, een, een plaatje draaien. Want uh, ja, wel he, he. <laughs> uh, Want uh, het is weer zover. We gaan uh, twee nummers horen waarvan één koffer heb ik begrepen.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 Stay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 net een break en ik uh, stond al in de neiging om te gaan klappen. Maar, <laughs> maar ik wist dat er nog iets zou moeten komen. Ja, dus nice. Uh, nice. dus uh, bij deze, gedaan. Uh, uh, another break in the wall van uh, de Pink Floyd, maar nu uitgevoerd door Richie en Pes van de Twice The Same. Um, ja, we gaan er even leuk nieuwe muziek uh, draaien. Tenminste, vorige week is die uitgebracht. Ja, het was een dag nadat wij uh, de oh. uitzending hadden gehad. Dat vond ik wel jammer, maar goed. Uh, vorige week was ik er niet bij? Nee, maar goed. Uh, maart, ik kan me niet meer herinneren. Maar is wel heel erg uh, mooi geworden. Noah Lorin met uh, de medewerking van Benjamin Froh. En het nummer dat heet Klaus. Kill me in the car and drive for rain.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 Take me to the sky. Let like go into the mountains. Give me.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 We zaten uh, van de week naar top op uh, Yeah te kijken of zo. En dan kwam uh, op een gegeven moment ook Gerard Joling als danser uh, voor in uh, bepaalde en Dat wil jij ook niet. Nee, nee, nee. nee uh, <laughs> niet blijf, dan, meneer. blijf dan weg. <laughs> uh, op no het ah, Ja, is ja, dus een beetje een achterhaald uh, verhaal. Goed. Um, cool. Ja, en, nou ja. En, en eigenlijk ook nog iets. Misschien wil jij dat wel vertellen. Vertel, ja, jij, hebt, uh, jij hebt iets meegenomen, Pes. Ik heb iets meegenomen. Oh! Pes, ja, we hebben ja, natuurlijk uh, dat is toevallig mijn, mijn verjaardag hebben ze opgehaald. Maar. Huh? Uh, we zullen laten drukken en we zijn heel trots op. Uh, oh, holy, je, je krijgt gewoon een vinyl. Kijk. Ja, dat, het heb je dat nog gezien in de laatste 21 jaar? Ik weet niet wat het is. Jip weet niet wat het is. Ik hoop het er wel. Na drie jaar in de platenwinkel werken. Ah, jip staat in de platenwinkel. Dus ik hoop dat ik Doe ja, we een goed woordje dan leggen we hem neer. En dan, uh. ja, nee, doen jullie zelf maar een goed woordje. Dat is goed. Uh, via jou doe ik het wel. <lacht> Sounds met gmail.com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 we sluiten af, want we hebben er nog eentje die we nog moeten draaien. En dat is van Rowan, want ze hadden er twee gedropt in uh, anderhalve week tijd. Dus ja, wat dat er gaat, uh, sluiten we dan met, uh, met deze af. Het nummer heet uh, Strange Beauty. Ik zeg, uh, nou, volgende week spreken we elkaar weer, hè, Jip. Ja? Oké, okay. doeg. Doei. What's important To make us immortal Ruling here for free